Marielle Hageman met het NOS Journaal. Er zijn nog veel onduidelijkheden over het nieuwe steunpakket voor Griekenland. Topambtenaar Veilbrief van het ministerie van Financiën zei tijdens een toelichting in de Tweede Kamer dat de omvang van het financiële risico voor Nederland nog onbekend is en dat er nog veel afspraken moeten worden uitgewerkt. Het gaat dan onder meer over de manier waarop de banken en de verzekeraars bij de steun worden betrokken. KPN heeft een boete gekregen van 40.000 euro. De telecomwaakhond Opta straft KPN omdat het dochterbedrijf Telfort abonnees niet op tijd heeft geïnformeerd over een verandering in de contractvoorwaarden. Toen Telfort in 2009 de provider CompuServe overnam, moesten abonnees ineens een starttarief bij gesprekken betalen. Klanten kregen dat pas achteraf te horen. Een jongetje van acht is gisteravond bij IJmuiden van de Noordpier in zee gewaaid. Hij kon zich nog vastgrijpen aan een trapje, waardoor hij niet helemaal in het water lag. De reddingsbrigade was er snel bij. De jongen bleek ongedeerd. Hij was van de vier meter hoge pier gewaaid door een windvlaag met kracht zeven. In kerkraden zijn een Duitser en een Nederlander op hete daad betrapt bij een grote drugsdriel. De Nationale Recherche vereidelde na een tip de verkoop van 250.000 ecstasypillen op de parkeerplaats van een tuincentrum. De twee betrokkenen, een man van 42 uit Vaals en een 45-jarige Duitser, zijn opgepakt. De recherche heeft in Bergen op Zoom een man van 22 aangehouden in verband met een gewapende overval in het zeusse Sint Maartensdijk. Bij die overval, begin juni, werd een man van 55 doodgeschoten. In zijn huis werd een helmkwekerij gevonden. De recherche onderzoekt nu of de overval daar iets mee te maken heeft. Het weer, steeds meer bewolking en in de loop van de avond vooral in het midden en noorden van het land af en toe regen. Staat een stevige zuidwestenwind. Morgen bewolkt met in het noorden wat regen en later overal buien. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS.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 tot 36 in Zandvoort. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. En FM. Dit is de zomer van ZFM.